Een uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit zo fors dat werknemers bijna niet zijn aan te slepen. Er dreigt een tekort op de arbeidsmarkt. Er is vooral veel vraag naar hoger opgeleide en technisch gescholden. Randstad-topman Van den Broek zegt dat de economische groei niet te bemensen is. De omzet van Randstad, het top 1 na grootste uitzendconcern ter wereld, is in het tweede kwartaal met 15% gegroeid naar 5,9 miljard euro.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 Vorig jaar werden ongeveer 1,1 miljoen flessen wijn van Nederlandse druiven geproduceerd. Ruim 2,4 miljoen mensen hebben gisteravond het Nederlandse vrouwenvoetbal elftal zien winnen van de Belgen. Het is daarmee de best bekeken wedstrijd van de Nederlandse voetbalvrouwen tot nu toe. Oranje won met 2-1 van België en plaatste zich daarmee voor de kwartfinales. Die wedstrijd wordt zaterdag in Doetinchem gespeeld. Tegenstander wordt Zweden, Duitsland of Rusland. Die spelen vanavond hun laatste poolwedstrijd. Het weer, vooral in het oosten en zuidoosten, eerst nog enkele buien. Vanmiddag droger en meer zon, tot een graad of 20. Morgen tot de avond droog en het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS. -jaar. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 je noirirai bien c'est court 10 ans mais je prendrai pour 110 ans au moins au moins 110 ans elle je suis pas vers l'aime mais Laisse-moi devenir ton amant seul montagnard de tes monts blancs oh oh, De tous tes monts blancs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 zunweb ook, ja, maar uh, ook uh, de, de ploeg van de gele trui. Klopt, uh, iedereen speelt zijn rol, dat dus, ja. uh, uh, iedereen uh, moet zich ook voegen in het, in het team gebeuren. Hè? Ja. Ik kan niet zeggen van ik ben, het vroeger wel eens gebeurd. Je had één kopman.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 Iets wat mij ook uh, op mijn uh, oogvlies staat uh, uh, gebrand, is uh, die massasprint. Ik weet niet exact welke etappe dat was. Maar het gevolg daarvan was dat van, uh, die ene, ene renner uh, gedisqualificeerd werd en naar huis kon. Ja. Was dat terecht? Was dat een elleboog? Nee. Ja, nee, de, de, iedereen had het erover de dag ja, daarna. Je stuurde wereldkampioen naar huis. Ja.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 Echt onheerlijk. En je stuurt de wereldkampioen naar ja, huis, hè? Ja. En, en, Smaakmaker. Ja. Nou ja, die heftige discussies na afloop... Uh, ja. en, en wel de, zoveel keer herhaald op tv... Uh, die elleboog kan ook een reactie zijn, omdat die al. Ja, andere... maar het was geen elleboog. Cavendish nee. raakte hem eerder dan de elleboog Cavendish. Kom op nou. Goed. En die foto's, hè, die hebben we... Ja, gelukkig hebben we die, gelukkig hebben de foto's Ja, nog. nee, maar echt waar. Echt, echt schandelijk. Goed.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 Do to ride my bicycle i want to ride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 Het is toch niet professioneel, joh. Dat... Nee, want dit was gewoon een, een bolletje. Ja, dat, dat, dat, dat kost je echt een paar seconden, hoor. Ja, dat zeiden ze al, ja, ja. Ja. Uh, Goed. Uh, we, we hebben er al eventjes uh, aangestipt. Uh, de Nederlanders. Natuurlijk, uh, uh, Mollema, met zijn etappenzegen was natuurlijk geweldig. Prachtig, uh, yeah. Andere Nederlanders die jou uh, zijn opgevallen? Uh, jij, uh... Dylan van Baarden. zat in heel veel ontsnappingen mee...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 Nou ja, hij heeft er één gehaald, maar hij had er net zo goed drie kunnen winnen. Hij ja, was continu mee, wat een fantastische grover. Ja, maar de nadat hij de etappe had gewonnen, was hij gewoon weer in dienst van Contador. Ja. Dan heeft hij hem weer teruggehaald ja. naar die, kop, naar die kop, kopgroep. Absoluut. Waar Contador me erg, erg uh, erkentelijk voor was. Ja, op tv riep <laughs> hij ook in een interview met Bouke van je bent de beste en ja. bedankt en wereldkampioen en uh, weet je, dat soort dingen. Nou, toch wel leuk. Maar toch? zou, zou Bouke ook kopman kunnen zijn? Ja, volgend jaar weer. Ik, Contador, het is echt zijn laatste tour, nou ja... Baalke. Ja, nou, daar da da zijn de meningen nee, al onder de, de, de, deel. Luister nog maar. Komt het door, die stopt. Ja, pap. Uh, het is de laatste tour. En Baalke die kan volgend jaar gewoon uh, bij de eerste vijf uur eindigen, hoor. Vergis je niet. De één voor zijn leeft, jongen, op die stages. Wat ze er allemaal voor doen, dat is onvoorstelbaar. Ja. ja. Uh, nou ja, Sunwebben, ja, dat heb je genoemd. Ja, ja dan, dan kijk je naar het ploegen uh, uh, Ja. Staat Sky toch één.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 Die Fransen moeten gewoon in een gouden koets over de Champs-Élysées rijden... in plaats van op de fiets. Wat een geweldige renner is dat. Maar is Kai dan in de aanloop van deze Tour... meer gefocust geweest op de gele trui? Absoluut. En Sun werd meer in de breedte bezig geweest? Kijk, wat de wereldkampioen, Kwiatkowski, rijdt bij die gele trui. Landa, sterker dan Vroom, hoor. Dat is misschien wel, naast Richie Porte... een van de sterkste renners in het hele veld...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 Alle etappes was, de, was het allemaal af, zoals het altijd gaat in de Tour. Omdat zij namen het voortouw. De, de ploeg van, van Vroom. Toen Aruem was het één grote zooi in peloton. Dus dat, dat is ook altijd het grote verschil. En, en ze hebben gewoon de beste renners. En trouwens, de Nederlanders in die ploeg, hè, hoelerwegen hebben het over gehad. Maar Tom Lezer, die dan voorlaatste wordt, dat is ook een kanjer hoor. Vergis je er niet in.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 ZANG EN was een de single van Michel Dapes en Poor en Flirts. Ja, we hebben het over de Tour de France. Daarvoor zit vanmiddag in de studio, Henny Rukerts. Praat er nog even door en dan uh, verderop in het programma krijg je we wel het dier. Toch, Albert-Jan? Ja, ja, we, uh, we gaan het round-up maken, uh, zogezegd. Uh, met de Tour de France 2017. Uh, even uh, uh, terug naar, we hebben, we hebben die, die ploegentactiek gehad. Denk je Als ploeg, hè, dat zie je dus heel goed bij Sunweb.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 Goed, Henny. Nou, uh, je, je hebt even rust. Het, het was mooi. Ja, nog. Nou, niet zo lang hoor. Want uh, 1 augustus begint het voetbal weer. Ja, nee, ik heb het over de Vuelta, oh, natuurlijk. Oh, de Vuelta, ja. ja. Dus die eind ja. augustus ongeveer. Dat wordt een beetje, een beetje moeilijk, want dan ben ik meestal op het trainingsveld. Maar ja. dan neem ik wel een dingetje in mijn oor. Nee, de honderd wel <lacht> waar. Zeg hartstikke bedankt namens de luisteraars en de kijkers, Gaan niet gedaan. vergeten. En uh, we spreken elkaar weer. Bedankt. Hey, maar ja. we, hebben het, we hebben het niet over. Uh, want ze beginnen dus over precies ja, als goed is, uh, een kwartier.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 en dat speelt ook mee, hè? Die Fransen zijn wat dat er als een gasten finish ja, is. Ja, wat. Maar ik, ho ik hoop echt dat dit de laatste keer is dat we champagne krijgen in die laatste etappe. Doe <lacht> we maar groene Wegen! Groene Wegen, oké, okay, hetzelfde wordt Groene Wegen en volgend jaar wordt het tijdrit. En toen Doemolin wint op de laatste dag de gele trui. Nee, als die win, wint die wel, Nou, <lacht> ja, okay. We gaan op naar de Champs-Élysées.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 Leef het ritme van Zandvoort ook op tv. Zievm Text TV op kanaal 45, 45. -M -M. Notre vieille terre est une étoile. Où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade.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 naar wat een echte knecht toekomt. De vijftiende etappe van de Tour de France... gaf het peloton weer een nieuwe kans. De etappe van Les Aques et naar Le Puy-en-Valais over 189 kilometer... bracht onze Bauke zijn eerste toerzegen. De klim over 189 kilometer naar Le Puy-en-Valais... had de Groninger de lange klim onder de knie... De laatste 30 kilometer alleen op kop. Verzet nummer 11 erop. Le preg suivant gelost. De voorsprong slonk. Het zijn zijn benen die hem naar de etappes hegen schonk. In de laatste 30 kilometer ging hij er vandoor. 30 kilometer solo aan één stuk door. De finish op de Col de puré Treilly op 1190 meter werden door Bauke Mollema solo bedwongen. Het kon niet beter. Groninger of Fries? Een aanwinst zonder pretenties. Onze Bauke.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 danced for me wow. while in your ear fee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 net over hadden, Albert Jan. Het is echt een optochtje, richting uh, dit is, uh, de Champs-Élysées. Ik hoop inderdaad dat ze daar verandering in gaan aanbrengen. Ja, nee, is niet leuk. Nou, we gaan er nog uh, eentje draaien, zo uh, vlak voor het einde van uh, dit programma. En dat is deze gouden oude van de Association. Hier is Windy. Who's Give me a rainbow Everyone knows